Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis. Beschouwing 5. Het nieuwe bewustzijn laten groeien. Als je voor het eerst een teug neemt uit de ene bron, als je dus werkelijk innerlijk wordt aangeraakt door het licht der lichten, dan gaat dat gepaard met een intense gevoelswerkzaamheid. Enerzijds ervaar je een enorme vreugde omdat je dan eerste hands ervaart waarom je leeft... en beseft dat er grootse perspectieven zijn voor jezelf en voor de mensheid. Anderzijds kun je overmeesterd worden door een groot verdriet... omdat je merkt dat bijna niemand weet heeft van die ene bron... en daar ook helemaal niet naar verlangt. Dan word je je ook er steeds meer van bewust dat er in de wereld op bijna alle terreinen grote krachten werkzaam zijn, die alles doen om te voorkomen dat mensen het universele spirituele pad gaan. Al vanaf de oudheid wordt in de gnostiek in dit verband gesproken over onheilige krachtformaties, die argonten en eonen worden genoemd. Om zich te kunnen handhaven, beroven zij de mensen van hun levensenergie door hen in hun systemen gevangen te houden. Zij moeten dat wel, omdat zij niet in verbinding staan met de ene bron. Zij spannen zich in om het bewustzijnsniveau van de mensen laag te houden, omdat zij alleen op die manier levensenergie kunnen onttrekken aan de massa. De gevangenis die zo gecreëerd wordt staat tegenwoordig ook bekend als The Matrix, een web waarin mensen bewust gevangen worden gehouden in illusie en begoocheling en zo op allerlei manieren geëxploiteerd kunnen worden zonder dat ze het doorhebben. Er zijn vele complottheorieën die haarfijn uitleggen hoe de genoemde vormen van parasitisme in de praktijk worden uitgevoerd. Vaak zijn die gebaseerd op een kern van waarheid. Toch is het niet aan te bevelen om je in die onfrisse praktijken te verdiepen. Want alles wat je aandacht geeft, groeit. Als mensen kunnen we de duistere machten in de wereld niet overwinnen. Daarvoor zijn ze veel te sterk. Die strijd moeten we overlaten aan de hemelse hiërarchieën. Wat we wel kunnen doen is onszelf onttrekken aan de invloed van de archonten en de ionen op basis van het licht dat uitgaat van de ontwaakte geestvonk in ons hart. Als we geen marionetten willen zijn die bespeeld worden door onzichtbare malafide poppenspelers, dienen we zelf de draadjes door te knippen waarmee we met hen verbonden zijn. Dat is een innerlijke strijd...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 waar in het Nieuwe Testament ook herhaaldelijk over wordt geschreven. In de Griekse mythologie is er een prachtige vrouwelijke gestalte... die veranderd wordt in een monsterachtige figuur met slangen als haren, Medusa. Het doorzien van het sinistere spel dat door machthebbers in de wereld wordt gespeeld... om mensen af te houden van ware menswording werd in de oudheid door de ingewijden en hun leerlingen het zien van de gruwelijke Medusa genoemd. In haar boekje Het Gouden Rozenkruis ligt Catarose de Petri dit als volgt toe. Men zei, iemand die eenmaal Medusa gezien heeft, van aangezicht tot aangezicht heeft ontmoet, moet sterven. De naaktheid van de gevallen staat, de naakte waarheid van de eonenoude dialectische cultuur in haar resultaat in de ogen staren, beduidt een absoluut sterven van het gehele wezen van de oude natuur. Een serieuze leerling die de volkomenste werkelijkheid van de dialectische natuur schouwt en daarmee als het ware lijfelijk geconfronteerd wordt zal als in één seconde fractie ontstijgen. Daarom is het zien van de vreselijke Medusa het blijde ontstijgen aan de gevallen wereld met haar beide sferen. De leerling die in dat sterven staat, sterft naar de natuur van de verschrikking, doch de beginselen van het nieuwe leven in zijn microcosmos worden gekoesterd door de liefdeadem van God opdat in deze goddelijke adem de nieuwe levensboom zal groeien. Het nieuwe leven gaat ontwaken om eeuwig zeker het ware licht toe te behoren. Aan het begin van de vijfde dag van de alchemische bruiloft ervaart Christian Rozenkruis die koesterende liefdeadem van God als hij vrouwen Venus aanschouwt in het meest intrigerende deel van het bruiloftsslot, de ondergrondse koninklijke grafkamer. In heel zijn wonder naakt is hier het goddelijke beeld ontwaakt van de alomvattende liefde die verborgen ligt in het centrum van de microcosmos en die van een andere aard is dan de lagere venusliefde van het bekkenheiligdom waarover bij de ingang van de grafkamer geschreven staat dat deze menig groot man beroofd heeft van geluk, eer, zegen en welvaart. Christian Rozenkruis mag als enige van de bruiloftsgasten vrouwen Venus aanschouwen, omdat hij de meest liefdevolle is, zoals bleek uit zijn moreel overgewicht tijdens de weegprocedure. Juist om die reden zal hij op de zevende dag een opdracht ontvangen waar hij in eerste instantie voor terugschrikt. Christian Rozenkruis kan zich pas ten volle bewust worden van de goddelijke liefdekracht, gesymboliseerd door vrouw Venus, de godin van de liefde, nadat op de vierde dag de zes koninklijke figuren zijn onthoofd. Zoals besproken houdt dat dieptepunt in de alchemische bruiloft verband met het noodzakelijke innerlijke sterven. Het is het uiteenvallen van oude vormen, zodat nieuwe vormen tot ontwikkeling kunnen komen. Een principe dat in de alchemie solve et coagula wordt genoemd en verwijst naar oplossen en doen neerslaan. Waar staan de drie mannelijke en de drie vrouwelijke koninklijke figuren voor? Ze kunnen worden gezien als de drievoudige lichaamsgestalte en de drievoudige zielengestalte van de mens. In navolging van Rudolf Steiner en Max Heindel legt Jan van Rijkenburg in hoofdstuk 10 van zijn boek Elementaire wijsbegeerte uit dat de oorspronkelijke mens en dus ook de nieuwe mens die in ons tot ontwikkeling dient te komen, negenvoudig is. Hij schrijft Zodra de centrale geest of monade als uit een ei losbreekt, zien wij hem gebonden aan een gestalte, de geestgestalte, die drievoudig van aanzicht is. We zien een soort krachtlijnenstructuur. De geestgestalte trekt krachten aan uit de omringende oersubstantie. Dan ontwikkelt zich hitte, gloed, licht. De geestgestalte, de mens naar de idee, wordt bezield. De menselijke zielengestalte, eveneens drievoudig van aanzicht, is geboren. Met behulp van de aangetrokken krachten, de geconcentreerde oersubstantie wordt nu tot bouw, tot verwerkelijking overgegaan. Al dus wordt de bezielde idee tot vorm, tot gedaante, die eveneens drievoudig is. De negenvoudige mens naar geest, ziel en lichaam is geopenbaard uit de geest van God. In het lichaam spreken de ziel en de geest. In de ziel openbaren zich zowel het lichaam als de geest. In de geest bewijzen zich de ziel en het lichaam. De mens zoals wij die kennen, is niet meer de oorspronkelijke negenvoudige mens. Hij bevindt zich niet meer in het paradijs, maar is afgedaald tot in de fysieke wereld en leeft daar in rokken van vellen symbool voor een fysiek lichaam, waar hij zich sterk mee identificeert. De eilige voertuigen van de lichaamsgestalte, dat zijn het etherlichaam, het astrale lichaam en het mentale lichaam, zijn evenals de drievoudige zielengestalte helemaal afgestemd op het leven in de materiële werkelijkheid. De drievoudige geestgestalte is in potentie aanwezig, maar kan zich als gevolg van de toestand van bewustzijnsvernauwing in de microcosmos niet manifesteren. Juist dankzij ons stoffelijk lichaam kunnen wij een weg van regeneratie gaan, een alchemische transformatie bewerkstelligen, zodra de slapende geestvonk in het midden van de microcosmos ontwaakt. Het sterven van de oude mens, waar in heilige teksten uit allerlei culturen over wordt gesproken, heeft dus beslist geen betrekking op het liquideren van het stoffelijke lichaam. De begrafenis van de onthoofde koninklijke figuren op de ochtend van de vijfde dag is dan ook een schijnvertoning die Christiane Rozenkruis doorziet. Het biologische organisme van de mens wordt op het gnostieke pad op een natuurlijke wijze zo lang mogelijk in stand gehouden, ook wanneer de transfiguratie heeft plaatsgevonden. Want het is een prachtig instrument om in de fysieke werkelijkheid te kunnen bijdragen... aan het grote werk van algehele heelwording. Het doden van de koninklijke figuren... verwijst naar het afnemen van de natuurlijke levenskrachten... omdat de kandidaat meer en meer gaat leven... uit energieën met een hogere vibratie... die voortkomen uit de ene bron. In onze huidige zijnstoestand is het etherlichaam, ook wel levenslichaam of etherisch dubbel genoemd, een persoonlijk energielichaam dat het stoffelijke lichaam doordringt en er enkele centimeters buiten steekt. Sommige helderzienden kunnen waarnemen dat het een krachtlijnenstructuur heeft die lijkt op afbeeldingen van het menselijke lichaam met meridianen zoals die wordt gebruikt in de Chinese geneeswijzen. Dankzij levensenergie, of chi in het eterlichaam, kunnen de noodzakelijke biologische processen plaatsvinden, zoals ademhaling, stofwisseling, beweging, zintuigelijke waarneming en voortplanting. In de alchemische bruiloft kunnen we het eterlichaam en het daarmee verbonden stoffelijke lichaam herkennen... In de oude koning. Het astrale lichaam van de mens maakt begeren en verlangen mogelijk. Het is ook een energielichaam, maar eiler en ruimer dan het etere lichaam waarmee het in verbinding staat via energietransformatoren die chakra's en plexicirkels worden genoemd. Sommige helderzienden. zien. ...kunnen het astrale lichaam waarnemen als een eivormige aura... ...waarvan de kleurschakeringen worden bepaald door onder andere de gemoedstoestand van de betrokkenen. In de evolutie van de mensheid is er minder lang gewerkt aan de ontwikkeling van het astrale lichaam... ...dan aan de ontwikkeling van het etherlichaam. Aangezien de begeerten en verlangens van de natuurlijke mens gericht zijn op de aarde worden zij in de alchemische bruiloft voorgesteld als een zwarte koning van middelbare leeftijd. Het mentale of denklichaam van de huidige mens is nog maar beperkt ontwikkeld, omdat er tijdens de evolutie niet zo lang aan is gewerkt als aan het eterlichaam en het astrale lichaam. Helderzienden kunnen dit energieveld dat nog ijler is dan het astrale lichaam, soms waarnemen als een diffuus stralingsveld rondom het hoofd. In de alchemische bruiloft wordt het voorgesteld door de jonge man, die niet gekroond, maar wel gelauwerd is. Gezien vanuit de biologie is de mens een zoogdier, omdat de biologische processen die in hem plaatsvinden... Vergelijkbaar zijn met die in zoogdieren. Gezien vanuit de psychologie is de mens ook een ziel, een psyche, omdat hij een innerlijk leven heeft, een binnenwereld. Hij kan denken, voelen en willen, kan zich daar bewust van zijn en er eventueel ook sturing aan geven. Dat zieleleven manifesteerde zich relatief laat in de menselijke evolutie. De mens heeft maar één ziel of bewustzijn, maar daarin kunnen wel meerdere aspecten worden onderscheiden. Rudolf Steiner onderscheidt drie zielenaspecten die na elkaar tot ontwikkeling zijn gekomen. De gewaarwordingsziel, de verstands- en gemoedsziel en de bewustzijnsziel. In de Egyptisch-Babylonische cultuurperiode die plaatsvond van ongeveer 2900 tot 750 voor Christus, ontwaakte de mens voor de zintuigelijke wereld, die ook steeds meer deel uitging maken van zijn binnenwereld. De gewaarwordingsziel kwam tot ontwikkeling, ook in andere culturen in diezelfde tijdspannen. Het is niet zo dat de mens voor die tijd uitsluitend animaal was, want hij was doordrongen van hogere wezens die hem voorbereiden op het ontwikkelen van de binnenwereld. In de gewaarwording ziel werken elementaire gevoelens van lust en onlust, vreude en smart, driften, begeerten en hartstochten. Zij maakt het mogelijk herinneringen hierover op te roepen en te combineren. In de alchemische bruiloft is de gewaarwordingsziel te herkennen in de jonge koningin. De verstands- en gemoedsziel kwam volgens Steiner tot ontwikkeling in de Grieks-Romeinse cultuurperiode die duurde van ongeveer 750 voor Christus tot 1400 na Christus. Deze heeft te maken met het doordenken en doorvoelen van waarnemingen en gewaarwordingen. De verstandsziel kwam sterk tot uitdrukking in de Griekse filosofie en de wijsbegeerte van de middeleeuwen, de scholastiek. De gemoedsziel manifesteerde zich prominent in bijvoorbeeld de middeleeuwse mystiek. De gedachten en gevoelens die door de verstands- en gemoedsziel mogelijk zijn, zijn nooit de werkelijkheid, maar altijd een interpretatie daarvan die veelal persoonlijk gekleurd is en daarom vroeg of laat plaats moet maken voor een andere representatie. Daarom wordt de verstands- en gemoedsziel voorgesteld als een oude en gesluierde vrouw. Het hoogste aanzicht van de menselijke psyche, is de bewustzijnsziel. Die heeft te maken met het bewustzijn van de gewaarwordingen, gevoelens, gedachten en wilswerkingen en het vormgeven en besturen daarvan. De ontwikkeling van de bewustzijnsziel voor de mensheid als geheel staat centraal in de germaans angelsaksische cultuurperiode die omstreeks 1400 begon, en nog zal duren tot ongeveer het jaar 3600. In de afgelopen decennia is de bewustzijnsziel in de samenleving een steeds grotere rol gaan spelen. Jongeren zijn tegenwoordig aanzienlijk bewuster van zichzelf dan voorheen. De grote huidige belangstelling voor bijvoorbeeld mindfulness, heartfulness en meditatie zijn daar tekenen van. Er zijn nog grote ontwikkelingsmogelijkheden voor de bewustzijnsziel en daarom wordt zij in de alchemische bruiloft voorgesteld als een jonge vrouw met een lauwerkrans op haar hoofd. Het is belangrijk te beseffen dat de genoemde drie aspecten van de psyche, dus de gewaarwordingsziel, de verstands- en gemoedsziel en de bewustzijnsziel, op zich niet spiritueel hoeven te zijn, want ook zonder directe aanraking door de geest kunnen ze prima functioneren. Ze maken deel uit van de persoonlijkheid, die, evenals het stoflichaam, na de dood desintegreert. Zij zijn onderdeel van de natuur en worden daarom tezamen ook wel aangeduid als de natuurziel of de persoonlijkheidsziel. Een mens doet tijdens zijn leven vele ervaringen op en vormt aan de hand daarvan en hoogstwaarschijnlijk ook aan de hand van ervaringen die in vorige incarnaties zijn opgedaan, een bepaald mensbeeld, wereldbeeld en misschien ook wel godsbeeld. Zodra de geestvonk ontwaakt en de mens geleidelijk inzicht krijgt in de gnostieke weg die hij kan gaan, zal hem vroeger of later duidelijk worden dat zijn innerlijke wereld en daarom ook zijn uiterlijke leven daar niet mee in overeenstemming is. Er dient een nieuw bewustzijn tot stand te komen, dat voortvloeit uit een begrip van en een binding met de geest. En daarom worden de zes koninklijke figuren onthoofd, zodat uit hun essenties in een alchemisch proces een nieuw vorstenpaar tot ontwikkeling kan worden gebracht, op de zesde dag in de toren van Olympus, op het vierkante eiland met een ommuring van 260 schreden breed. Die alchemische transformatie gaat uiteraard veel verder dan alleen het aannemen van een ander mens en wereldbeeld. In het hele menselijke stelsel gaan andere energieën met een hogere vibratie circuleren waardoor de nieuwe ziel geboren en werkzaam wordt en de hele voertuigelijkheid tot op celniveau verandert. In het hoofdstuk De Opstanding uit het graf van zijn boek De Gnosis in actuele openbaring beschrijft J. van Rijkenborg het vernieuwingsproces als volgt. Assimilatie van de nieuwe eters brengt onder andere noodzakelijk ook met zich een proces van afbraak van het oude eterlichaam en dus ook van het oude stoflichaam. Zodra dan ook de nieuwe ziel geboren is, zet zich een procesmatige afbraak van de oude persoonlijkheid in. Onze persoonlijke existentie is een sterfelijk lichaam en vervalt dus. Door ziekte of andere oorzaken van verval gaan ons gewone stoffelijke voertuig en ons gewone etervoertuig verloren. Er is in het proces dat wij u trachten te beschrijven... alleen sprake van een andere doodsoorzaak. Toch nu een dood ten leven. Wanneer wij in de nieuwe zielengeboorte staan... zullen we tot de ontdekking komen dat ons stoflichaam... en dus ook het etherisch dubbel... langzaamaan subtieler gaat worden... De robuustheid van onze gezondheid neemt af. Hetgeen niet wil zeggen dat zich organische gebreken of ziekten zouden gaan vertonen, maar de hele toestand wordt puurder, serener. We hebben voortaan rekening te houden met een eilere en daardoor tot op zekere hoogte zwakkere constitutie, Doch die tot het einde toe in een volledige harmonie kan worden gehandhaafd. Er gaat van de nieuwe ziel een zeer krachtig licht uit, een zeer stralend vuur, dat u zou kunnen vergelijken met de vuurgestaat van een komeet. In die vuurstraal, denk maar aan de slangenvuurkolom, aan de vuurgeslang van de vernieuwing, kunt u duidelijk zeven aanzichten, de zeven beginselen, vaststellen... Het zijn de zeven nieuwe chakra's van het nieuwe levenslichaam. De nieuwe ziel is dus volkomen toegerust voor een zelfscheppende uit zichzelf openbarende existentie. Ze is volledig in staat zelfscheppend werkzaam te zijn en ze verbijzondert nu uit zichzelf een krachtlijnenstructuur waarin de vuurkolom met de zeven aanzichten centraal staat. Zo zien we hoe uit de nieuwe ziel een nieuw levenslichaam oprijst. Hetgeen met zich moet brengen de openbaring van een stoffelijk voertuig. Niet uit de natuur geboren. Er komt dus voor de nieuwgeboren ziel niet alleen een passend levenslichaam tot aanzijn. niet alleen wat wel eens wordt genoemd een nieuw voertuig van de ziel. maar tegelijkertijd ontwikkelt zich daardoor een nieuw stoffelijk voertuig zeer eil van constructie in zeer veredelde vorm Van Rijkenborg noemt de nieuwe ziel dus zelfscheppend dat betekent dat zij autonoom nieuwe vormen tot ontwikkeling kan brengen die in overeenstemming zijn met de geest met het godsplan en dat houdt ook in dat zij in zichzelf zowel mannelijk als vrouwelijk is het woord Hermafrodiet is samengesteld uit twee godennamen, Hermes en Afrodite. In de Alchemische bruiloft is er op de vierde dag een bezoek aan de bron van Hermes, de boodschapper van de goden. En op de vijfde dag een schouwen van de bron van Venus, de Romeinse versie van Afrodite, de Griekse godin van de liefde. De koninklijke grafkamer van Venus, die Christian Rozenkruis aan het begin van de vijfde dag bezoekt, is een symbolische voorstelling van de werkzaamheid van de krachten die het alchemische vernieuwingsproces in de mysterieleerling voltrekken. We zien een bekken met daarin een engel die een onbekende boom in de armen houdt. Van deze boom druppelt voortdurend water in het bekken. En wanneer er een vrucht in het bekken valt, verandert deze ook in water. Het bekken wordt door drie dieren gedragen. Een adelaar, een os en een leeuw. Hier zijn de vier mythische dieren te herkennen, zoals die beschreven staan in Ezekiel 1 en in de openbaring van Johannes. Tezamen geven ze een idee van de mens die moet kunnen leven en werken in de vier werelden van de Kabbalah: de zintuiglijke wereld, Asiya, stier, de astrale wereld, Yetzira, leeuw, de wereld van de ziel, Bria engel, en de wereld van de geest, Atsilut, ad adelaar. Het geschetste beeld toont hoe de mens de liefdekrachten van de geest dient te gebruiken om het alchemische werk van regeneratie te verrichten. Hij heeft de opdracht om de ontvangen energieën om te zetten en verder te laten stromen, zonder ze vast te willen houden en zonder de eruit voortkomende vruchten. Dat zijn de resultaten van zijn werk te willen behouden. Op een plaat achter het bed van Venus staat geschreven... Als de vruchten van mijn boom volledig versmolten zijn, zal ik ontwaken en moeder van een koning zijn. Wanneer de mens, de levensboom, tot een zuivere werkzaamheid komt en niets meer voor zichzelf wil behouden, maar alleen nog bewust bemiddelaar is, ontvangend en prijsgevend, dan zullen de liefdekrachten van de geest volledig in hem bewust worden. Hij is dan een koning die regeert op aarde vanuit zijn verbinding met de alomvattende liefde. Wat houdt dat in? Hoe krijgt dat vorm in het dagelijkse leven? Omraam Mikael Ivanov schrijft daarover. Wat betekent met liefde leven? Wel heel eenvoudig. Ademen, eten, lopen, kijken en luisteren met liefde. Je denkt dat je dat allemaal wel weet. Nee, je weet het niet. Wanneer je echt met heel je wezen begint te begrijpen wat het is om met liefde te leven, zal je hele bestaan getransformeerd worden. De liefde zal onophoudelijk in je opwellen, van de ochtend tot de avond, en zelfs terwijl je slaapt. Met liefde leven is leven in een bewustzijnstoestand die alle handelingen van het leven harmoniseert, die de mens in een volmaakt evenwicht houdt. Een bewustzijnstoestand die een bron van vreugde, kracht en gezondheid is, niet alleen voor jezelf, maar voor allen die je ontmoet. Christian Rozenkruis en zijn makkers worden zich op de vijfde dag van de alchemische bruiloft, dus na de doding van het egobewustzijn, bewust van de alomvattende liefde, als zij zich bevinden op schepen op zee, op weg naar de toren van Olympus op het vierkante eiland. De zee is hier een symbool voor de reine astrale wereld, voor de wereldmoeder, door wie alles en iedereen verbonden is. Afrodite werd geboren uit de zee. De Florentijnse kunstschilder Sandro Botticelli verbeelde dat in ongeveer 1483 op onnavolgbare wijze in zijn beroemde schilderij de geboorte van Venus. Maria, de moeder van Jezus, is ook een symbool voor de wereldmoeder. Haar naam wordt wel geduid als door God bemind, schoon, welgevormd, verhevene en ster van de zee. Op zee ontmoeten de bruiloftsgasten groepen wezens die over allerlei facetten van de liefde zingen en haar verheerlijken. Goethe was zo onder de indruk van het liefdelied van de nimfen uit de alchemische bruiloft, dat hij het als volgt inkortte tot zijn essentie en het opdroeg aan zijn vriendin Charlotte von Stein, die een grote invloed had op zijn werk. Waaruit zijn wij geboren? Uit liefde. Hoe waren wij verloren? Zonder liefde. Wat helpt ons overwinnen? De liefde. Kan men ook liefde vinden? Door liefde. Wat zal je niet vervelen? De liefde. Wat zal ons steeds verenigen? De liefde. In dit gedicht zijn meerdere vormen van liefde te herkennen. De Griekse taal heeft daar specifieke benamingen voor en die kunnen als volgt worden gerelateerd aan de zeven chakras. De zeven, kruinschakra, Agape. Universele allesomvattende liefde. 6. Voorhoofdschakra. Filautia. Zelfcompassie. 5. Kielchakra. Pragma. Duurzame vriendschap gebaseerd op intensieve en diepgaande communicatie. 4. Hartchakra. Filia vriendschap 3 Mild chakra storge genegenheid 2 heiligbeen chakra ludus erotisch liefdespel en 1 stuit chakra eros seksuele liefde de Amerikaanse psychiater David R. Hawkins ontwikkelde een bewustzijnsschaal aan de hand van het chakra-stelsel van de mens. De uitgangspunten en de praktische toepassingen daarvan beschrijft hij uitgebreid in zijn boek Power vs. Force The Hidden Determines of Human Behavior Uit zijn onderzoeken blijkt dat het mogelijk is om het bewustzijnsniveau van iets of iemand te meten aan de hand van kinesiologie. Hij deed duizenden kinesiologische testen om de bewustzijnsschaal te eiken en te valideren. Het is zeer de vraag of het zinvol of ethisch verantwoord is om het bewustzijnsniveau van mensen op deze wijze vast te stellen. Maar het idee dat het niveau van het bewustzijn samenhangt met bepaalde kenmerken, en dat het kan toenemen door daar begrip voor te ontwikkelen, is natuurlijk wel waardevol. De bewustzijnsschaal van Hawkins loopt van 0 tot 1000. In de bewustzijnsniveaus van 0 tot 100 is er geen drang om te leven. Gevoelens van schaamte, schuld, apathie en verdriet gaan samen met een negatieve passiviteit. De niveaus van 100 tot 200 zijn vooral gericht op zelfhandhaving en worden gekenmerkt door een hyperactiviteit die voortvloeit uit angst, begeerte, boosheid en trots. De niveaus beneden 200 worden gerekend tot een vernauwd bewustzijn dat gericht is op forceren en daarom destructief is voor het leven Mensen met een bewustzijn dat kalibreert beneden 200 kunnen alleen groeien in bewustzijn als gevolg van pijn en lijden waardoor er een groot verlangen ontstaat om daarvan te worden bevrijd Hawkins komt tot de schokkende conclusie dat maar liefst 85% van de mensheid een bewustzijnsniveau heeft van minder dan 200. Tegelijkertijd is hij hoopvol, omdat het algemene niveau van de mensheid in de afgelopen decennia is gestegen van iets minder dan 200 naar iets meer dan 200. Dat komt volgens hem omdat een beperkte groep hogere bewustzijnsniveaus heeft bereikt waar een sterke opwaartse werking van uitgaat voor het geheel. Aangezien de bewustzijnsschaal van Hawkins een logaritmisch karakter heeft, gaat er van een kleine verhoging van een bewustzijnsniveau een onevenredig grote invloed uit. Zo kan een individu met een niveau van 300 de negativiteit compenseren van 90.000 individuen met een niveau beneden 200 en een individu met een niveau van 700 compenseert de negativiteit van maar liefst 70 miljoen individuen met een niveau beneden 200 Individuen en groepen kunnen de mensheid het beste van dienst zijn door het eigen bewustzijn te verruimen Mensen met bewustzijnsniveaus boven 200 zijn, min of meer, harmonieuze persoonlijkheden met een positieve kijk op het leven. Vanaf het niveau van 400 speelt het verstand een dominante rol. Veel beroemde wetenschappers en uitvinders functioneren op het niveau tussen 400 en 500. Een duidelijk omslagpunt ligt bij het niveau van 500 dat wordt gekenmerkt door onvoorwaardelijke liefde voor alles en allen, die mogelijk is dankzij een geopend hartchakra. Vanaf het niveau van 700 is er sprake van verlicht bewustzijn. Het werk van Hawkins maakt duidelijk dat er hoop is voor de geschonden mensheid en toont aan dat er algemene onvergankelijke principes zijn waarvan we gebruik kunnen maken op de lange weg naar algehele heelwording Rudolf Steiner verwoordt dat mooi in het volgende gedicht De ziel vindt haar woning in de sfeer van de geest en de mens kan daar komen als hij de weg van het ware denken gaat als hij de liefdekrachten van het hart tot zijn richtsnoer kiest en het innerlijk zintuig van de ziel openstelt voor het schrift dat zich overal in het wereld zijn openbaart. Dat hij steeds kan vinden als verkondiging van de geest in alles wat leeft en levend werkzaam is. In alle dingen ook die levenloos in de ruimte bestaan. In alles wat geschiet in de wordingstroom van de tijd.